Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental van de aardbeving in Afghanistan is opgelopen naar ruim 600. 1500 andere mensen raakten gewond. Het oosten van Afghanistan werd vannacht getroffen door de beving... die ook in buurland Pakistan te voelen was. In 2023 was er ook al een zware aardbeving in Afghanistan, zegt het Rode Kruis. En ook toen zag je dat die hulp wel ja, op gang kwam. Maar omdat het toch ook echt lastige gebieden zijn om te bereiken... Uh, in een land waar ook ja, uh, grote uitdagingen zijn uh, door, door natuurrampen... maar ook ja, door de economische situatie, ja, is, dit, is dit lastig. Maar je ziet wel dat de, dat de hulp nu uh, zo langzaamaan steeds verder op gang komt. Afghanistan? Dan heeft internationale hulporganisaties gevraagd om met helikopters te komen helpen. Voor de tweede keer in korte tijd is er een explosie geweest... bij een pizzarestaurant in het centrum van Amsterdam. De explosie was vannacht rond half twee bij de afhaalzaak van de tent. Door de knal ontstond er een kleine brand die voor een groot deel werd geblust door omwonenden. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie bij dezelfde vestiging een paar deuren verderop... Monumenten in Valkenburg worden vanaf nu beter in de gaten gehouden door de inspectie. Eerder dit jaar stortte de beroemde Wilhelmina-toren in. Later ontdekte Limburgse media dat controleurs van de gemeente... dik tien jaar geleden al hadden gewaarschuwd voor mogelijk gevaar. Alle Valkenburgse monumenten die open zijn voor publiek... worden vanaf nu elke twee jaar gecontroleerd. En dan nog een triest verhaal uit Amerika. Een jongen van elf in de hoofdstad van Texas is doodgeschoten tijdens het spelen op straat... Volgens deze verslaggever was hij met vriendjes in Houston aan het belletje lellen, wat ze daar Ding Dong Ditch noemen. You've probably heard of the game. It's a process where someone runs up to the house, knocks on the door, or rings the doorbell, and then runs away before someone can answer the door. Police say when those children did that to a home in this neighborhood, someone came out and shot the child. De jongen zou meerdere keren zijn geraakt. Op beelden is te zien dat de politie iemand heeft opgepakt... bij dat huis in Houston waar werd geschoten. Binnen zijn meerdere wapens gevonden. En het weer, nu nog veel grijs... maar later zijn er vanuit het zuidwesten steeds meer opklaringen. Vanmiddag wisselend, zon, wolken en tussendoor een paar buien. Het wordt 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Ja, ja nou, dat klopt uh, Hans. Ja, ja, dat klopt. Uh, Hans staat nog niet open. Oh. Nee, dus, nee. Nummer drie zit hij nu. Ja, maar ik je zit op vier toch? Ja, nee, je zit o, nu op drie. Op drie. Net zat ja. ik op vier nog. Ja, net wel, maar dan okay, okay. uh, zat uh, je goed. daar.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 te wijten aan ja, zijn, zeker. zijn succes ja. en uh, ja. ja dat is uh, fantastisch. Ja, nou, ja. Volgend jaar de laatste. Hè. Volgend jaar he ja. ja helaas de laatste. Ik ben gisteren ja. nog even in de Halterstraat geweest. Ja was leuk. Niet normaal. Ja. De, ik heb dat ik heb dat mijn hele leven nog nooit meegemaakt. Ik Kom nee, er niet meer nou, doorheen. Ja we hier maar ik, ik, maar... daar ben ik niet zo vol. Nee. Nee. Ik kwam met mijn hondje. Ja, gisteren ook was het zanger. Hè? Hoe heet hij? Ja. Vol gisteren Walter was de, Walter Kroester. Hm. Ik kwam met uh, met Guus. Uh, uh, uh, ik denk nou die ga ik even uitlaten. Leuk.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 Uh, respect voor alle mensen die. Uh, ja, die. De verkeersregelaars de en de medewerkers. Iedereen is netjes, iedereen is uh, vriendelijk. Ja. Nou, gisteren en... was de handhaving iets minder netjes. Hè. Ja, is gisteren, zo? Ze, Nou ja, er waren kinderen op de verspijfstraat die koffie verkochten. Oké, okay, oh, En dat... dan kwamen ze met de vieren aanlopen. Het is allemaal goed gekomen. Ja, ze hebben de burgemeester zelfs, heeft het uh, goedgekeurd. Ja, ze, ze hebben ze later zelfs hun excuses aangeboden. Ja, maar ja, dat is de, ook goed. Ja, dat lijkt me wel, ja. Dat lijkt me wel. Uh, uh, nou nee, we, we, we, we vergeten bijna te zeggen dat we ook Carina in, in het hebben. En we hebben Carina. Karina veren. Ben je daar, Carina? Oh, ik moet er even... Ja, bel nou, we even, gaan, we Jaap. We gaan dus zo even bellen en dan... Jaap gaat Carina even ja, bellen en dan... Wel uh, ja, dan, want ze staat bij het station sta bij het beste Ja, en daar ja. komen natuurlijk de meeste mensen. Uh, Om de vijf minuten een trein hè? Ja, niet normaal. Ongelooflijk. Ja, dat ja. zouden ze meer moeten doen eigenlijk. Ja. Ik. <laughs> dan hoef, je, dan hoef je niet meer op de. Hoef je niet meer te wachten. Oh, nou, en zeker geval. niet te kijken. Hoe laat die treinen nou vertellen. Nee. Als Dat nee, iedere is... vijf minuten aan je komt ja, dan, dan, boeiend, dan. kan he? dat natuurlijk. Ja. Nee. Nou ja, goed. We hebben morgen. Uh, dat moesten we even melden. Een flyover hè van. Uh, ja. vier uh, F 35 Dat zijn de gevechtsvliegtuigen. Ja. En een Chinook helikopter, die maakt ook enorm veel geluid. Ja. Met een grote vlag eronder. En dat de mensen niet schrikken dat er... Uh... Nee, daarom, want uh, ze zijn ook op zeil uh, geweest, die, die ja, F-35. Ja. En daar hebben mensen toch, uh, zijn er toch enorm van geschrokken, over is dat geluid? Want ze ja. maken natuurlijk enorm veel. Ja, helemaal Maar het is wel mooi, uh, ze vliegen dan op uh, misschien 200 meter of zo... en dan, ja. uh, dan gaan ze weer naar boven. Ja, het is onvoorstelbaar. Ja, het is, het is, ja ze ja. doen het in, in Italië, in Engeland ja. en zo doen ze ja. het natuurlijk ook. En uh, dat is, uh, ze hebben het hier uh, eigenlijk nooit gedaan. Ik weet niet waarom dat nou was, want dat mocht niet. En ik, uh, ik heb geen allemaal. idee, ja, het zal wel met uh, ja, nu, uh, A2000 te maken. Uh, en nu ja. lees je ook weer uh, jammer van, van uh, uh, de, de brandstof en dat soort dingen. Ja. Stik, stikstof. neemt uh, ze uh, niet op. Ze neemt niet op, nou dat ja. Zou, dat, kan, dat kan bijna niet. Nee, nou, dat, ga, dat kan bijna niet. Ja, misschien dat we eerst nog even een mystiekje kunnen draaien. Ja, ja. dat doen Hè? we. Wat gaan we doen? Eh... Uh, we beginnen met Rogier van Ottero, okay. met een beroemde orkest. Met, dat is niet Help van de Beatles, maar het nummer Help van Rogier okay, van Ottero. Nou, ik ben benieuwd. Daar komt hij. Daar komt-ie. Huppakee. Rogier, ben je er? <laughs> hey, Rogier is er weer. Nou, kom, kom maar weer, Rogier. <laughs> <laughs> nee. Nee, die is natuurlijk naar het circuit, hè? Dus een... Nee, Rogier is... Uh... Oh, die is overleden? Sorry. Hij is overleden, ja. Oké, okay, nee, dat ja. kan. Ja. Ho, Daar van zal komt? je Carina hebben. No. Carina. Het is een beetje... Het is een beetje naar... no, maar, Hi, we moeten maar, even op gang komen. Carina, maakt... ben je er? Ik ga je even in de uitzending schakelen. Ja. ja. We gaan Carina in de uitzending schakelen. Ja, dan, want dan kan ze ons even bijpraten hoe precies. het voor staat in het, dor in het dorp. Carina, ben je er? Nee, nog niet. Nee, helaas. Nou ja, goed. Probeer hem even. Ja, ja Carina? Hallo? Ja? Hallo, hallo. Ja, Carina zit in de trein onder de denk ik. Denk je niet? <laughs> zelf, <laughs> die die de denkt van, er komen zoveel treinen. Dat is wel leuk zelf om zelf even op een neer te gaan. Ah, ja. <coughs> ja, het is... Nou, het, het, uh, uh, we moeten eventjes op, op gang komen, geloof ik, in de uitzending. Nou, maar dat is helemaal niet Nee, we kunnen altijd uh, Rogier weer inschakelen uh, met help... Dat kan ook? Dat kan ook. Doe dat maar even, Jaap. Dan gaan we dat rustig even bekijken. Een momentje. Uh, moet ik... Ja, dan moet je gewoon... help. help. Even wat anders okay. doorschakelen. Help, help. Roggie van Otterloo. Het uh. <laughs> is wel een goede titel. Hier. Van de LP uh, Vision. Daar komt ze nog een keer. Okay. <laughs> Spanning is dus uit. Ja, het is, het is, ik zit hier met de zweet om mijn voorhoofd. Ja, als, uh, ja. <laughs> daar Hallo. komt ze. Uiteindelijk gaat het lukken hoor, Uiteindelijk teken. gaat het lukken. En het wordt vanzelf 12 uur. Het wordt vanzelf 12 uur. Nou, we zijn al aardig op weg. Het is tien, <laughs> tien over tien, we hebben nog <laughs> <So>. niets gedaan. <laughs> maar... Nou, godverdomme. Ja. Nee, ja, het is nee, ja ding, we gaan niet schelden in de uitzending. Dat moeten we niet doen. <laughs> Het okay, wordt verteld 12 oh. uur, ja. Rustig aan. Ja, daar was ze weer. Okay. Ja? Ja, dat was ze weer. Ben je nu in de ik zal weer proberen om je erop te zetten. Ja. Nee, ze moet even doorgeschakeld worden. Ja, dat moet doorgeschakeld worden, ja. ja. En Volgens mij is dat sterretje 1 of zo, of hekje 1. Hekje, hekje 1. Oké. Okay. Karin? Karin? Hallo, hallo. Ja, staat, ze, staat ze open? Ik heb telefoon open staan. Uh. Misschien moet je een knopje bij je indrukken. Ja, daar, nee, de ja de daar Ik hoor wat.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 En iedereen is enthousiast. Gisteren was er wel een probleempje, hoorde ik. Gisteren hebben wij rond 11 uur even een probleem gehad met onze, uh, met onze trein. We stond even een half uurtje even alles stil. Maar gelukkig ben nou alles snel op, uh, opgelost Dan konden we snel weer gaan vertrekken. Ja, dus want jullie hebben, wat je net zegt, overal mensen staan, hè?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 Super. Ja, als je een snelle rekensom maakt, Carina... dan komen er dus 12 treinen per uur aan, maal 800. Ja. Dus bijna 10.000 personen per uur hè, komen er aan dan. Ja, dat is niet normaal, hè? Ja, ongelooflijk. Ja. En dan komt er ja. uh, ook nog een heel groot deel met de fiets natuurlijk. toen ja. ik hier heen kwam, de fiets. Uh, moest ik tegen de stroom in. Ja, is <lacht> Die fietsers, dat was wel grappig. Maar uh, ja, onvoorstelbaar hoe uh, goed geregeld het is eigenlijk, hè? Ja, zeer goed geregeld. Ja, absoluut. Waar ga jij nu heen?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 speciale shirts laten maken okay, te maken. Uh, Oké, leuk. Oké, okay, bij ja. vlucht. Ga ik even kijken. Helemaal ja, goed. Prima. Hey, je straks we spreken hier straks. Ja, Oké, okay, dankjewel. Okay, well hoi, hoi. Oké, okay. ja, dat was Carina. Ja, inderdaad. En uh, bij het station. En ja. wij gaan nu even naar een stukje muziek. Ja, leiden. Rogier van Otterlo. En dat, dat wordt nu Rogier van Otterlo met Help. Goed zo, Jaap. Huppakee. Uh, daar komt hij, Tenminste. <laughs> <laughs> normaal gesproken. <laughs> ja. Ik, ik weet niet wat er aan de hand is. Ja, ik ja. Weet het ook ik niet. niet, want dit is uh, wat ik iedere zondag ook doe. Oké, okay. nou dat wordt ook een stille uitstelling dan. <laughs> <laughs> nee, oh ja. Stuk de nee, aan uh, de kust. Anders praten wij gewoon uh, weer verder hoor. Ik bedoel, uh, ja, ja, uh, maar dus. mij niet uit.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 en de Grote Prijs van Nederland heet dat toen. Die is ja. gereden op uh, uh, nee, 23 juli. Uh, die begon toen om 1 uur. Uh, wat anders dan nu. Hè. We reden een nu op. op uh... Ja. Zet hem heel even uit. Ja. Uh, ja. Ja, nou, Rogier. Uh, die wil wel, we, hè? Rogier wil wel, ja. Uh, ja, hij moet even gebeurd wachten, want uh, we waren <laughs> nog even bezig in 1950. Er stond één knopje verkeerd. Ja, dat okay, is, zo, dat ja, is dat vaak is zo. He? zo, ja, inderdaad. Maar ja. Uh, nou ja goed, uh, we kunnen nu wel even naar de, naar de, uh, uh, naar de muziek gaan van Rogier van Otterlo. Laat maar horen, Jaap. Dat is lange nummer, of niet? Nee, hetzelfde nummer. En mag je de microfoons uitdoen?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 Huh. En die zag ik daar en daar heb ik een handtekening van gekregen. Ik was zo onder de indruk. Dat ben je nooit meer vergeten Dat is natuurlijk. een prachtige nee, vrouw. Nee, was nee, dat. Nee, ja, geweldig, en als ja. klein broekmansje. Ja, ja dan uh, ben je toch redelijk onder de indruk. Nou, handen. ik was gewoon flesjes aan het uh, zoeken hoor. <laughs> <lacht> Daarvoor staat die geld. <lacht> Jij was met heel andere dingen alweer ik, bezig. Ja, ik was met ja, andere ja, dingen ja. bezig. Nou, laat maar even luisteren. Ja, en dan uh, uh, gaan uh, we een, er zo uh, nog uh, iets over Een vertellen. overzicht uh, van, uh, van die Grand Prix. Want het is best uh, heel erg boeiend. Oké, okay, dan komt hier het fragment uit 1966.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 Als John Pech krijgt komt Klaak onweerstaanbaar naar voren en verdrinkt Brabham in de 24 e ronde van de eerste plaats. Dan komt de grote tragiek van deze Grand Prix. Klaas blijkt te veel van zijn Lotus te hebben gevergd.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 Ja. En die waren natuurlijk heel succesvol, maar mm -hmm. ze namen het op dus tegen onder andere Ferrari, waar Bontini dan voor reed. En Lotus kwam opzetten, want later met Lotus, die Jim Clark, die won hier gewoon vier keer hè, met die Lotus. Ja. En dat is ook het meeste aantal overwinningen hier op Stamford. Hier op Oké, okay, nou ja, goed. Dat was een leuk stukje, Ger, over de Grand Prix van 1966. Ja, ik, ik, een tijdje geleden. Een tijdje geleden. Nou, een detail. Ja, vier, ja. Hoeveel jaar, vier, uh, zes, bijna 60 jaar geleden. Ja, Tijd vliegt als je lol hebt. Uh, ja, zeker, ja. Zelfs 12 uur. Maar... Uh, uh, Oké, okay, we, we gaan, we nog, gaan we weer een stukje muziek doen. En dan uh, daarna naar uh, Carina, want die zal inmiddels wel in de Holstraat uh, rondlopen. Dat lijkt me een goed plan. Ja, nog een stukje muziek, ja? Ja, ik heb klaarstaan uh, Whitney Houston. Okay. Altijd goed. met uh, All at Once. Whitney Houston en ja. all at once bij, uh, oh, bij 13, Goedemorgen Zandvoort. 13 jaar geleden. 13 jaar geleden. Oh, geleden. Ja, oh ja, is ja. dat al zo lang? Ja, 2012. Tijd dus Ja, tijd ja, In Beverly Hills in het bad gevonden. Hè? Ja, ja. ja. Kom een beetje op vervelende manier aan het einde.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 Nou dan, uh, nou, dan moet het goed wacht. komen, hè, lijkt me. En met een beetje mazzel heeft ze ja. een uh, mooi ja. nieuw shirtje gekocht. Zeker, nou, dat kon. Misschien wel gekregen. Je ja, weet het niet, hè? Je ja, weet, weet het niet, het. want zij zit wel uh, in de goede hoeken. Absoluut, ja. ja. ja. ja. Nee, nee! Oh! Hij is opgehangen. Hallo? Ja, ben je daar? Ja, ik ben er zeker. Oh, oh ben je er zeker? Oké, okay. nou prima. Als het goed is, ben jij in de Holtestraat dan. Ik hoor wel een. een ja, een, uh... ja. Zat er staat een ambulance naast je, of niet? Nee hoor. Oh. Nee, ja, nou, nou, is het goed. nou is het goed. Als het goed is, sta je in de Holtestraat, Karine. klopt dat?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 En? Was die waterdicht? Uh, Kurk droog, ja. <laughs> nou, <laughs> geloof, en het ontwerp is helemaal. Alleen wat angst angstzweet uh, geloof ik. Ja. Dat, uh, ja. Maar en het ontwerp is heel leuk, ja. Het is heel aparte poncho. Dus, ja, het is wel een iets duurdere poncho dan uh, je nu op de boulevard bij de verschillende uh, mini-stentjes kunt halen. Maar deze is voor je leven.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 Nou ja, 35 is ook jubileum. dat is de reden voor een feestje. Is de winkel morgen ook geopend, Carina? Kun je wat vragen? Ja, is de winkel open morgen?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 En je verkoopt hartstikke goed. En uh, je bent hartstikke populair. Dus uh, ja. Nou, het was een heel uh, leuk gesprek, Carina, met, uh, ja. met Dave. En uh, ja, we oh, moeten goed. hem met, alleen met, maar met, veel succes wensen de komende dagen. En, uh, Ik hou het wel in de gaten vanaf mijn... Uh, ja, de thermo is vlak boven, dus <lacht> hij komt nog wel even langs waarschijnlijk. Hey, maar uh, Dave, hartelijk dank. Uh, Carina ook natuurlijk. Uh, we ga je zo nog in, uh, Carina? Ik wil even naar uh, Maxime. Ja. Oké, okay, de, de DJ. Ja. Ja, die, die, die draait vier dagen hè, achter elkaar, geloof ik. Waarom? Ja. Ik ga even naar Maxine Nu ga ik weer door de massa terug. Misschien, is, goed. misschien slaapt ze al nog, of niet? Komt nee, nee oké. Okay. Ja, we, we spreken elkaar zo. Dankjewel, Carina. Oké. Ja. Oké, okay. okay, we gaan even een stukje muziek draaien, denk ik. Denk uh, het ook, ja. Als, als Jaap er klaar voor is. Jaap is er helemaal klaar voor. Ja, van. dat lijkt ook. Goed. goed. En dan uh, gaan. Maar gaan we. gaan we naar luisteren? Uh, we gaan de originele uitvoering draaien van een nummer... wat hier in Nederland door Hazes en door Geest Guus Mevis bekend is geworden... Geef mij je angst. Maar het oorspronkelijke is van Udo Jürgens. Diep hier je uh, uh, angst. Die Deutschen, ja. ja. Die voor die Duitse leuten. Uh, voor die Duitse vrienden. <laughs>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 Gib deine Angst Ich gebe dir die Hoffnung dafür Gib mir deine Nacht Ich geb dir den Morgen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 Das Gefühl, dass es ein Zuhaus für mich gibt, gib mir zu versicht, die all meine Zweifel besiegt, gib mir deine Angst. Ich geb dir die Hoffnung. Der Udo Jürgen. Je kent hem al wel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 Uh, Jody Schechter. Piquet heb uh, als tweede in het WK. Hè? Want uh, Alan Jones, uh, de Australiër... die, uh, die werd wereldkampioen in dat jaren. En die reed voor Williams. En uh, piket met een brebben. Maar wie deed er ook mee? Ja, Jan nou, vertel Lammers. Maar. Jan Lammers, ja. Maar die ja. heeft drie races...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 Zo, ik sta hier een beetje boven mijn stand eigenlijk, want normaal zou ik iets verder achteren, maar, maar een beetje aan de toekomst denken. We komen hier het eind af, langs de finish, en hier komen we bij de rembord. Dat zijn om de remafstand te weten, hier komen we met de Formule 1 aan met 280, en dan ga ik ongeveer hier bij 80 meter remmen.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 Ja. ja, prachtig Mooi, prachtige he? opname, ja. een rondje met uh, Jan over het koffie ja. Zandvoort. En 1980 reed hij natuurlijk toch uh, nog uh, Formule 1. Ja, inderdaad. Hij is in 1979 begonnen, hè, Jan, in de Formule 1. Ja. En uh, toen reed hij uh, maar één race, volgens mij. Uh, nee, het Team van Shadow uh, Racing in 1979. liet hem het hele jaar rijden. Maar uh, ja, hij kreeg het niet echt voor elkaar... Uh, ...in Canada reed hij toen nog wel uh, uh, uh, uh, een negende plaats. Ja, en hij, en hij, heeft hij, heeft keer, hij heeft een keer als vierde gequalified. Ja, ook ja, inderdaad. Nou, in ja, goed, in, uh, in, in uh, Long Beach. Ja, klopt, ja. Nee, ja. In 1980... En hij heeft ook een record, he? Hij heeft een record. Uh, Max Verstappen staat er onbekend om alle records te pakken natuurlijk. Maar, maar deze heeft record, dat niet. gaat hij niet doen...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 En <laughs> ja. toen word hij. Ja, er stond er wel een prachtig verhaal over in de AD ja. de volgende dag. En jij was ziek natuurlijk. Uh, ja, ik daar was ik wel ziek van. Ja, dat ja. vond ik wel jammer. Ja, ja. want ja. Uh, ik vond het allemaal wel een gedoe, het helemaal. Maar uh, uh, het, het was wel mooi om, uh, om uh, te zien dat hij toen won. Ja, dat was met een, uh, weet jij nog wel? Um, ja, ja. ja.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 uh, in 2001 heeft hij... Uh, uh, uh, wat was het ook weer? De 24 uur van Le Mans wilde hij weer rijden. En dan kon je uh, een plaatje op de auto uh, kopen. Uh -huh. Oh ja, dat weet ik wel. Ja. Ja. Ja, klopt, ja. Ja. En, uh, ja. En dat, dat deed hij samen met uh, Frits van Eert. Uh -huh. En uh, ja, uiteindelijk uh, heeft hij daar heel veel geld mee verloren, heb ik begrepen. Van Eert ook.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 Had nee, hij allemaal opgestapeld. <laughs> <laughs> Ik zo. Hij zei ja, die maakt niet meer open. <laughs> <laughs> oh, maar feest. het is allemaal goed gekomen met ja. Jan. En, uh, nou, ja, is, gelukkig wel. Nu als directeur uh, sportief van, het, uh, van de Dutch Grand Prix. Ja, precies. Toen dus zei dat natuurlijk mooi. Hè? En, en, en het is ja. heel leuk, want hij woont eigenlijk uh, uh, uh, tegen, het, uh, tegen de oude slipschool aan. Ja, klopt. ja, Inderdaad. Ja. Ja, waar vroeger de slipschool was. Ja. En de Heijmans. Uh, nee, die wegen niet. Die naar die scholen.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 Ik denk dat we zo'n beetje daar zijn, Jaap. Ja, ja we gaan nog, je mag nog twintig seconden praten. Nou, ja, het is te, te, te kort om uh, muziekje nog in te starten, ja, denk te ik. Te kort, maar, denk, ik, denk ik, ja. Gaan we, ook, ja. ja we gaan, uh, maar het wordt een mooie, een mooie uh, uitzending. Ja, zeker. En we hebben ook nog muziek van Chris de Burg, Jakot, Natalie Coley. Uh, nou, we hebben in ieder geval muziek Natalie genoeg. Ja, Oké, okay, mannen. We gaan naar het nieuws. Joop. Heel goed.